Eerst een klomp met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een Thaise gijzelaar gevonden... die werd ontvoerd tijdens de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Het lichaam van Natapong Pinta werd geborgen in Rafa... en is inmiddels terug in Israël. Het was lange tijd onduidelijk of hij nog in leven was. Pinta was een van de tientallen thai die werden ontvoerd of gedood in het zuiden van Israël. Ze waren daar om te werken op boerderijen. Pinta laat in Thailand een vrouw en een zoontje achter. In Stramprooy in Limburg is gisteren een illegale slachterij ontdekt op het terrein van een schapen- en geitenboer. In de schuur werden de karkassen van vier schapen en veel slachtafval gevonden. En ook zaten er nog levende schapen opgesloten in afwachting van de slacht. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de slachterij gesloten. De dienst is extra alert rond het offerfeest dat tot zondag duurt. Dan worden vaker illegale slachterijen ontdekt. Die hebben geen opgeleide voorsnijder die de pijn en stress bij dieren zoveel mogelijk kan beperken. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse steden Kharkiv en Gerson zijn afgelopen nacht zeker vijf mensen gedood. In Kharkiv vielen drie doden en 22 gewonden, zegt de burgemeester van de stad. Hij noemt het de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. De gouverneur van Gerson zegt dat de stad en de regio zijn getroffen door drones, beschietingen en luchtaanvallen. Twee mensen kwamen om het leven en tien raakten gewond. In de regio raakten twee flats en twaalf huizen beschadigd. In Utrecht is de achtste editie van de jaarlijkse Pride. Tussen half twee vanmiddag en zes uur vanavond varen tientallen boten met verschillen, van verschillende organisaties door de grachten. En vanaf drie uur zijn in meerdere straten ook feesten. Het weer bewolkt en regenachtig bij 15 tot 18 graden. Vanmiddag is het even droog met geregeld zon. Maar aan het eind van de middag en avond weer felle buien met kans op onweer. En morgen op eerste Pinksterdag ook grijs en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.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 Het gaat de goede kant op. Het wordt voorzellig 12 uur. Dat, he, dat zeggen we altijd. Wel, ja, en dat uh, we gaan uh, verder met... Uh, wat gaan we doen in het tweede uur? We gaan zo praten over uh, de street art, uh, die dat geopend wordt. Uh, bij ons zit Hilly Janssen. Welkom alvast, Hilly. Uh, waar we nog verder over gaan praten is... Uh, Ger, help me eens even. Gaan we, nog verder... uh, we gaan uh, praten met uh, Erik Weijers. Ja, Erik, ja, inderdaad. Daar heb jij mee DTM Ja, en het uh, uh, uh, Nationaal auto. En daarna um, uh, over, uh, over half elf komt Rob Langenberg over het programma. Ja, van het programma het racefestival. Uh, ja. Wat er aan zit te komen en uh, spanning en sensatie. Absoluut, absoluut. absoluut. Maar eerst, Heli uh, Jans, uh, nogmaals welkom. Heli uh, is bekend uh, ah. nu van... Uh, Street art. En, uh, nou, niet alleen voor street art, hè? Nou, niet alleen voor street art, maar een heleboel. Hele nee, uh, het, is, het, is, nou, het is geen oh, klein. Ik vind het een mooie ik wou zeggen, een het, is, het is geen, geen ja. klein ja. Een onderdeeltje, ja. lijkt mij, toch? Nee, nee dat dus, is uh, niet meegaan. Het de, de, de kleinkind komt even langs met een prachtige ja, tekening. Prachtige een prachtige tekening. Laat Mooi hoor. Heel mooi. Jeetje, wat een mooie kleur heb jij uh, gemaakt, zeg. Oké, okay, jullie, uh, uh, nee, half, half drie vanmiddag gaat het gebeuren. Want nee, dan wordt er een... uh, we verzonden een uur of kwart over drie en half vier gaan. Oh, half gaan vier, oké. We okay, kijken, ja. wat, wat spreken. En uh, we gaan een, een loopje doen langs de beelden die er nu staan. Uh -huh. We verzamelen bij Niers. En we hopen dat... Niers is, is op de Zuidboulevard. Ja, hè? Ja, de Boulevard ja, ja. Ja. Paulusloot, ja. ja. En uh, nou, vanuit daar gaan we dan naar paal 69. Dus uh, uh, slecht of mooi weer, we gaan gewoon door. Zo is dat. Nee, dat uh, we laten ons niet weerhouden door een uh, regenbuikje natuurlijk. Er zijn een hoop kunstwerken te zien, hè? Ja. ja. Want ja. uh, nou ja, vorig jaar hadden we de, de, de, de tekeningen op. Uh, ja, een en, echt hele grote muurschilderingen. Muurschilderingen, inderdaad. En ja, die, die blijven, dus dat ja. kun je ook nog gewoon naartoe. Ja. Maar ja. nu gaan we ook, uh, dus die beelden. Echt ja, heb ik, uh, ik heb er een paar gezien al natuurlijk, want uh, ja, ze moeten opgebouwd worden en uh, je kunt ze het is, moeilijk allemaal ja, ja, afdekken. En het zijn niet de eerste, de beste. Uh, uh, Dadara is natuurlijk een enorme grote uh, uh, kunstenaar. Dadara, een ja, van de kunstenaars. Ken je hem? Uh, nee, ik, ik ken hem niet, maar ik zit nu met Instagram uh, op, uh, met hem. En ik ga hem vanmiddag voor de eerste keer ontmoeten. Dit zijn... bijzondere mannen, hoor. Uh, twee curatoren, Steven en... Uh, Steven Soeters, ja. Ja, Steven Soeters, Theo Dorrestein. Uh. En die hebben dat netwerk. En dat zijn ook kunstverzamelaars. Dus die, die hebben dat prachtige netwerk uh. waarin ze gaan bellen van... heb jij iets staan, zou je iets willen maken, bepaald thema... het komt op het strand te staan... En, ja, het is ook een gunfactor. Want dan ja, we hadden één beeld en dat zou er ook bij komen. Maar toen zei die meneer, nou bij nader inzien um, komt het toch niet. Want hij had hem op de veiling verkocht voor 400.000 euro. En we dus in die categorie Versteel zitten maar. we nu zo. Ja, tijdens, en je kunt goed hoor. Je kunt het me haast niet voorstellen, maar dit zijn echt de grootmeesters ja. hoor. Streetheart Frankie is natuurlijk een bekende. Die was ook van vorig jaar... Uh... Ja.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 Nou, er wordt uh, nu alweer gesproken over. En ook de aanbiedingen blijven binnenkomen. Ja? Van, ik heb nog een muur. Wil je dat hier doen? Wil je dat hm. daar doen? Maar alles kost geld. Ja, en wat ik zal. vorig jaar ook had gezegd. Van uh, de, de toestemming van hm. de pandeigenaren. En sommigen zeggen, ja, ik geef toestemming. Maar vinden je buren het ook goed? Ja, bijvoorbeeld. En daar ja, je komt best moet... veel bij kijken. Ja, uiteraard. En je hebt hier je handen aan vol. Dus volgend jaar kijken we ja. alweer verder. Ik ja. zou heel graag samen met de ondernemers in Zandvoort Noord... Uh, daar ook mooie dingen doen. Ja. In die loods en langs ja. de trein. Zeker, dat kan allemaal natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Nogmaals, alles kost geld. Maar. Ja, dat is waar. Nou ja, goed, we hebben vanmorgen Lascaré gehad. Er wordt, uh, wordt 200.000 euro... Uh, zeg maar, uh, komt er vrij voor... Uh, dat bepalend cultureel evenement. Ja. Ja. Hebben we het vanmorgen over gehad. Misschien blijft er nog wel wat over. Je weet het niet. <laughs> nou ja, dat is voor die organisatie. Ja, dat is waar, ja. ja uh, zag je, zag jij trouwens... Is er in de Zat jij in de studie, of niet? Nee. Nee, behoren in de commissie. Nee. Nou, dat dacht ik even, maar uh, nee. dat niet. Maar uh, ja, alles kost geld. En dat is natuurlijk het, vaak het uh, probleem ook. Hè, dat is uh, duidelijk. Ja. En uh, dank je wel. En uh, uh, ja, maar dan moet het eigenlijk niet op, uh, op uh, stuk lopen. Dat zou jammer zijn natuurlijk. Oeh. Hè? Want er dat toch in, in zoveel nog altijd wat potjes te vinden... waarmee je iets kan doen, ja, of niet? Laat, laten we het hopen. Ik, ik heb Want al je al hebt zin. nu nog een, een, een uh, wethouder, financiën, die daar... Die bannemart heeft voor het zeg maar, kunst ook. Ja, en... zeker. En die gaat vanmiddag ook openen. Ja, maar die gaat wel weg. Uh, ja. wie, in, weet, in, in... wie wie we er dan weer voor terugkrijgen. Maar ja. deze is wel echt... Altijd, ja, altijd heel uh, fijn om mee ja, te werken. Ja, en, begrijp ik. Uh, meedenken, ook met ideeën komen. Ja, en, ja. Uh, als je ergens niet uitkomt, dan zit hij, laat mij maar bellen. Uh -huh. Dus dan uh, gaat hij er ook gewoon op af. En, ja, ja, inderdaad. Allemaal hey, leuke dingen. Ja, een, een van, de, van de meest opvallende uh, kunstwerken, volgens mij is het van.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 Nou, ik zag mijn geest al dwalen. Dit gaat hem niet wel. Ja, maar weet je, je mag wel graffiti erop op sprayen. Ja. En vieze posters en stickers mm -hmm. plakken. Er is niemand ja. die er wat van ja. zegt. En ik ja. ga netjes toestemming vragen en het is allemaal zo moeilijk. Mm -hmm. Maar wat bleek, die grote kasten die er nu worden beplakt... die zijn van de gemeente. Ja? Ja. En sommigen, waar, en ik dat vroeg, die wisten niet van wie die kasten waren. Nou, dat is van de gemeente <laughs> zelf. Ze wisten ja, niet eens dat we die, het die kasten hadden. Dat is het makkelijker. grappig. Ja. Ja. Ja.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 Maar dat is nogal een orgieplek. Dus dat is een hele dikke knipoog. Voor wie daar komt. Ja. Je ziet dan Paul 69. Er ja. wordt altijd uh, stout gedaan in de duinen daar ja. En nu een soort installatie gemaakt met allemaal camera's. Ja, wat nou, grappig. Dat zijn de knipoogjes. Ja. Ja, ja, ja, ja, het is ja, ja. ook stevig. Er is wel heel veel humor in. Ja, maar dat vind ik ja. sowieso bij Street. Ja. Er zit ja. altijd een kwajongen stout ja. in. Ja, enig. Ik vind het enig. Ja. ja, nou, dit is allemaal een beetje geconstateerd op de Zuidboulevard, de Boulevard ja. Paulus Lood. Ja. Um, naast die kastjes, is er nog verder in het dorp wat te zien? Ja, we hebben het Moco Museum. Die staat oh ja, op, ja het de, Moco uh, Museum. De Boulevard ja. van Fausje En uh, we hebben dan in het dorp de, de nutkasten. We hebben de bestaande route, ja. nog steeds de kippentrap en het Dolfiraan. Uiteraard het is het omhoog. En, uh, ja. en uh, gisteren kwam die mevrouw van de bibliotheek en ze uh, zit is de flyer nog niet klaar?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 nou ja, en weer herstellen, want als het ja. stuk is, dat, dat kan je herstellen. Ja, ja. Nee, begrijp ik. Als er maar verder geen gekke ja. dingen gebeuren, dan mm -hmm. over de weg. Maar ja, laten we nou niet steeds uitgaan van, van slechte dingen. Van het dingen. slechte, nee, nee. nee. Dan we weer. we ook een fantastische zomer hebben. Ja, ja dat, daar gaan we ja. toch van uit. Ik bedoel, nu is het ook droog, gelukkig. Dus, uh, ja. En ik hoop vanmiddag ook een beetje goed weer bij de opening. Ja. Dus normaal vanaf uh, drie uur... Uh, bij, uh, is dat bij Paal 69? Of, uh, nee, wat, wat ik net zei. Een nou? uh, half de uh, opening bij Niers. En dan oh ja, een, ja. een rondje langs de beelden. En dan lopen we door oh, naar Paal 69. Oh, okay. ja. Ja. En wat ik een hele mooie vond is... Uh, mensen moeten blij naar het Zandvoort komen. Maar nog ja. blijer als mm -hmm. deze beelden hebben gezien. Ja. Het is ook een, een, een beetje een positieve boodschap. Tuurlijk, deze, nee, begrijp maartijden. ik, ja. ja nee. En je, je, klein, je kleinkind is ook allemaal het maken hier, hè? Ja, ik weet het. Ze ja. Ja, ja, ja. Dus krijgt ja. ook de stiften mee uh, af ja. wie je naartoe ja. gaat. Ja. Ja. Hoe, hoe, kijk je, hoe kijk jij trouwens als uh, ex-directeur van het Stadsmuseum uh, naar die eventuele verhuizing, naar de HDIMZ? Nou ah. ja, als zij dat allemaal zo graag willen, dan, dan moeten ze dat ja. doen natuurlijk. Hè. Denk je dat het mogelijk is dat ze het financieel ook... Uh, nou, ik, ik geloof dat de gemeente er ook positief in Ja, die staat er zeker positief in. En, en, en ja. het museum wil dat heel graag. Dus Ja. nou ja, dan denk ik dat je dat gewoon moet doorzetten. Ja, maar ja. ik heb het ook gedaan met een uh, lekgebouw. Ja, er nee, was is echt iedere dag wel wat, hoor. Ja, ja. Ja, ja. En, uh, ja. en hoe, en, uh, ja. Ja. Uh, en hoe bijna, lang ben jij directeur geweest? Twaalf jaar. Oké. Okay. Dus weinig budget en dan gewoon iedere keer maar oplappen. Nou, ja. Op een gegeven moment ben je het zat. En dan denk je, de rek is wel uit het gebouw. Nee, dat is waar het gebouw is oud natuurlijk. Hè. Het maar, is oud. ja. ja. ja. En, en ik denk dat je als je er wat geld tegenaan doet, want we wilden ook uh, goed onderhouden. Ja, mm -hmm. nou, dat gaat zoveel geld kosten. Ja, ja het is de Het Dus uh, rond de anderhalf miljoen is het een beetje naar de. Ja, de... ik ben geen bouwkundige, maar er is bijvoorbeeld een plafond, en dan zie je allemaal van die van die gele vlekken die van weer een lekkage hebben. Ja. Ja. ja. En, ja. Ja, dat wil je wel mooi maken. Nou, ik hoor de wind het al. die los losstaat, waar, waar de, de schimmel achter ja, zit. Ja, ik hoor het al. Wordt in de 2 miljoen, geloof <laughs> ik dan. Nou, nou weet ja, ik maar. niet. Maar. Ja, alles kost wel op geld natuurlijk. Dus ja. Uh, ja. ja. Oké, okay, Hilly. Nou, uh, mag ik jou hartelijk danken voor je ja. komst. En ik wens je heel veel plezier vanmiddag bij de, bij de opening. Ja, gaan we dan. En uh, ik hoop dat we een hoop mensen gaan genieten van, van de kunstwerken. Ja, en laten we hopen ook op een mooie zomer. Precies. Dat zeker, ja. ja dank ja, je wel. Goed. Welke, uh, dank je wel. Goed weekend, uh, Hilly. Dank je and it's a Daryl Hall en John Oates. Uh, oh, het... Ja, uh, Lekkere muziek, uh, Ger. Uh, ah, uh, wie, wie waren dit? Uh, Daryl Hall en John Oates. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, je kent ze wel. Ja, natuurlijk. Ja. Ach, ja. Die, uh, ja. Ik ken alleen lekker, die oude ouders. Nee, nee, nee ja, hoor maar. Uh, lekker, lekker deuntje. Uh, we gaan, uh, goedemorgen. Uh, ja, nee. Uh, oh, ik denk uh, goedemorgen. Ja, goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Nee, we gaan uh, naar het volgende onderwerp. Uh, we hebben een uh, opname gemaakt met Erik Weijers. Uh, van het circuit Zandvoort. En dat gaat over de DTM. En er zijn twee namen toegevoegd... aan het Nationaal Autosportmonument... bij de ingang van het circuit. Precies. En hij kan zeggen wie daar opkomen komen staan. Nou, laten we eens even gaan luisteren. Ja. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport... op ZFM. Goed, we zitten bij het NH Hotel... in Zandvoort... bij de ingang van het circuit... En daar staat natuurlijk het uh, autosportmonument, het nationaal autosportmonument zelfs. En er zijn net twee namen uh, onthuld. Uh, Erik Weijers ja, van het circuit, die maakt dus deel uit van uh, het petit comité... wat zeg maar, beslist over de namen die erop komen. En uh, jij kunt zeggen welke namen erbij zijn gebeiteld? Ja, dat klopt. Uh... Dat zijn uh, Nicky Katzburg en Larry ten Voorde. Uh, nou, twee pro professionele Nederlandse coureurs die de afgelopen jaren gewoon echt toonaangevende titels op wedstrijden ja. gewonnen hebben. Uh, Larry uh, ten Voorde uh, heeft meerdere Porsche Cups gewonnen. voor Super Cup, de carrière Cup Duitsland in Italië. Hij heeft op dit moment het record van het aantal Porsche titels in seizoen. Ja, drie, hè? drie uh, Porsche Cups. Ja. En, uh, uh, en, en Nicky Katzburg uh, is echt een, een geweldige oranje. Die uh, in 2023 uh, achter elkaar wist te winnen de 24 uur in Nürburgring, 24 uur spaaf van Dajon en een uh, klasse 7 op Le Mans. Hij heeft ook de 24 uur van Daytona weten te winnen. Hij uh, heeft in het wereldkampioenschap toewagens gereden ook races gewonnen voor Lada en later voor Hyundai. Dus ja, dat is ook echt een topper. En ja, die twee jongens die hoorden er gewoon op ja ja ja dus uh, zijn er nog in de toekomst meerdere namen ja zijn mogelijk ja, ja, kun je er kunnen nog een heleboel bij dat, dat, zal, dat zal de toekomst moeten uitwijzen he, je gaf het net al aan he, er is een comité wat beoordeelt ja. wie, wie er ja. zeg maar in de aanmerking komt wie, wie, wie zit er aan nog meer in? Uh, gijs van lennep uh, natuurlijk uh, staat zelf ook op het monument uh, oké okay, ja natuurlijk de man ja. winnaar aan de van porsche uh, rené de boer en Winkelman, winkelman autosportjournalisten frans amsing uh, ja. is uh, daar ook bij brugge uh, En auto uh, ik zelf ja, dan. En, uh, ja, we komen één keer per jaar bij elkaar en dan uh, nemen we de boel door van wat er, uh, ja, er gebeurd is het afgelopen jaar en of er weer nieuwe gegaren ja. in de aanmerking komen. Maar dat is niet een jaarlijks terugkerende iets hoor. Nee, dat doet helemaal niet het dat... nee, nee. nee, Dus nu was het al twee jaar geleden dat uh, Renger van der Zanden en. Uh, is dat alweer twee jaar geleden? Hè? Ja, ja, ja. Oh. En, uh, en Nick de Vries erop ja. zitten gekomen. Uh, en nu dan weer twee, maar uh, dat wil niet zeggen dat we over twee jaar weer zitten nee, met twee nieuwe nee, namen. Dat kan misschien langer duren, maar het kan ook uh, misschien heel snel gaan als uh, ja, ja. iemand echt uh, de sterren van de hemel rijdt. Nou gaat. ja, er staan hier wel uh, geweldige namen op. Uh, ja. Jos Verstappen, 65-voudig winnaar, Formule 1 uh, Max. Uh, sorry, Max. Uh. <laughs> uh, nee, uh, ja. Jos die heeft één keer de derde plaats gehaald. He. Ja, dat klopt. En da, dus, die, die was ook de, reed, de eerste Nederlander die hij, uh, ja, hij ook uh, Jos op het moment ja. staat. En Max natuurlijk is er in, wereld, uh, ja, door, die is in, volgens mij in 2017 is hij bij geschreven Na dat de eerste wedstrijd. Ja, had 2016 gewonnen. inderdaad. na ja, in de, de eerste wedstrijd. 2017 er Hij heeft ja. ook zelfs zijn eigen naam onthuld hier. Ja, dat leuk. was toen, uh, ja. na de voorhand van de jumbo visa Ja, dat toen, uh, jumbo ja dat leuk. Ja dus ja en dat is wel mooi je ziet ook, ook aan die jongens die hier vandaag zijn om hun naam te doen. ja het doet ook echt wat mensen. die zijn ze. trots hè ja, ja die, die zijn, wel zijn ja. weer een trots ze hebben hun familie bij zich uh, die natuurlijk ook altijd meegeleefd hebben en ja. het mogelijk hebben gemaakt en daar ook heel vaak dingen voor opzij hebben moeten zetten om ja. Ja. toch de carrière van hun zoon de uh, uh, uh, kunnen waarmaken en uh, uh, ja en dan zie je dat, dat ja het is echt een mooi blijk van weer dingen ze zijn er ook echt ja Emotioneel van onder de indruk. Het is. Absoluut. Ja. Ja. Hey, uh, uh, komend weekend, of tenminste dit weekend, eigenlijk zaterdag en zondag, uh, is het DTM in Zandvoort, een uh, grote evenement. Absoluut. Uh, ja, DTM blijft natuurlijk gewoon de topper op onze kalender met uh, ja, de sterkste. GT-coureurs die tegen elkaar rijden in verschillende ja. merk. Ik geloof dat er zes verschillende merken tegenwoordig meedoen in de DT. Ik geloof negen zelfs. Elf, negen zelfs, ja. We gaan. Uh, dus dat is, is wel. Maar ook gewoon twee hele sterke uh, Porsche-cups: he. de Carrier ja. Cup Duitsland en de Carrier Cup Benelux. Met name de, de, de Carrier Cup Duitsland is eigenlijk het startveld antiek aan de Porsche Supercup. Zoals die ja. hier ook ja. tijdens de, het Formule 1 weekend uh, kon rijden. Dus alle toppers zijn er. En dan ook nog een, de Formule Regional bij Alpine, afkort Frecca heet dat. Dus Europese kampioenschap voor Formule we echt voor aanstormende talenten die... Eigenlijk hun volgende stap straks in Formule 3 en Formule 2 gaan maken. Oh, okay. En uh, die rijden ook hier dit weekend. dus hun derde race uh. van het seizoen. Dus uh, kortom echt prachtig auto's Ja, in, uh, de drie dagen lang Dat is mooi, ja, zeker weten. Maar het is niet meer de DTM van 10 uh, jaar geleden of zo. Nee, je kan het niet vergelijken. Kijk, toen was de DTM was ook indrukwekkend. Uh, en die auto's waren ook echt super geavanceerd. Maar toen was het echt een fabrikantenkampioenschap. Ja, klopt. Mercedes, Audi en BMW. Uh, die ja. oonden nou, ja, die, die, die, die eigenlijk dat kampioenschap. Ja, Porsche of uh, Lamborghini of uh, McLaren, die had daar niks te zoeken. Uh -huh. En hij uh, kon ook niet instappen, eigenlijk omdat er uh, geen auto's van en Tegenwoordig rijdt de DTM volgens het GT3 re re re reglement, wat ook de GT World Challenge uh, heeft, wat hier drie weken geleden was. Yeah. Alleen, dat is dan een, een, een, een, een soort meer pro-M kampioenschap, yeah. en de DTM is echt met die auto's, met één rijder, yeah, leuk. echt een toprijder. Yeah. Uh, op de auto en het is hard en hard, er is een sprinttestrijd met een pitstop erin. Dus ja, het en twee, en zelfs twee pitstops op zondag, uh, begreep ik. Nee, volgens mij één. Nee. Oh. Wat wel bijzonder is op zondag is dat de race... Als het om half vijf is. hè? Ja, half vijf is middags. En dat heeft ermee te maken dat dit weekend is ook de kwalificatie van de 24 uur van Le Mans. Die volgende ja. week is. En best wel wat rijders uit de DTN moeten volgende week in Le Mans. En, waar, ja. en die moeten dit weekend dus ook op Le Mans zich kwalificeren. Ah. Hoe gaan ze dat doen met het vliegtuig? Ja. Ja, die kan, uh, die, ja, die rijden zondagochtend nog op Le Mans. En die komen dan uh, met het vliegtuig uh, naar Nederland. <laughs> En starten om half vijf hier in de DTM race Ah, ja, dat is wel gaaf, ja. ja dat is wel en, een en een week later. Uh, ja, de 24 uur van de Man. 24... Dus uh, wie weet ja. de, de, dat een van de winnaars van de 24 uur van de Man. Ja, volgende dat... week hier dit weekend is op. Dat opgeven. zal wel heel leuk zijn. Hey, tot slot doen twee Nederlanders mee, Thierry Vermeulen en Morris Schuring. Ja. Doet hij een beetje mee zeg maar uh, in komt bij ons ja, Thierry Vermeulen heeft uh, vorig jaar laten zien dat hij uh, goed meedoet. Die heeft toen tijdelijk zelfs in de uh, top 3 uh, gereden. Ja. Hij uh, heeft ook wat meer ervaring. Morris Schurring is echt nog een jonge rijder. Een jonge rijder, 20 jaar. Ja. Uh, maar die, uh, die heeft nu ja zijn derde weekend in het ja. Je ziet wel uh, dat hij moet wel eventjes. Uh, aan moet Maar uh -huh. hij heeft vorige, vorige week of twee weken geleden op de Lausitzing uh, punten gescoord. Dus, uh, nou, het is thuis. Uh, ja, dat is wel dus, mooi natuurlijk. Weet, met, uh, ja, met de Ferrari 296, dan moet je toch wel een eind kunnen komen, toch? Ja, dat is alleen daar rijdt Morgens niet mee. Morris rijdt er Nee, Thierry uh, van Meulen rijdt daarmee. Ja, ja. ja Morgens schuren met een Porsche inderdaad. Ja. Nou, oké. Okay, uh, uh, nou ja, iedereen kan komen. Je moet wel een kaartje kopen, geloof ik. Ja, dat ja, is ja, wel uh, ja. duidelijk. Maar ja, ik hoop dat het uh, weer een beetje mee zit. Maar... Ja, nou ja, het, het wordt, wordt wel wisselvallig. Uh, uh, er wordt wat buien verwacht. Dus ja. is niet zo dat het de hele dag troosteloos gaat regenen. Ja. Dus af en toe een buitje. Nou, ja, dat bedoel ik, uh, zijn, zie je de Formule 1 ook. Hè? Af en toe een beetje ja, regen. Het dat, uh, uh, <laughs> dat maakt de race spectaculair. Ik bedoel, we kennen de Crampli uit 2023 nog hier zo. Ja, op, ja, ja, ja, ja. Dat en was wel we hebben wel nog geweest met die wisselopen. Prachtig, op, prachtig. Oké, Erik, hartstikke bedankt. Veel succes dit weekend. En tot binnenkort weer. Dankjewel. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Simon bij ZFM en uh, Coming Around Again. Goedemorgen allemaal. Eén van de prachtige nummers die jij hebt hey Hans, hey. Hans, wat zeg je? Eén van de prachtige nummers die jij hebt uitgestocht. Dit, dit ja, gezondheid. ik uh, ben daar mee Ik ben er bezig heel blij mee, uh, Gerrit. Dus Vind ik leuk om te horen, Hans. Ik heb ja, er zelf ook een heel goed gevoel over. Nou, inmiddels is het aangeschoven uh, Rob Langenberg uh, van uh, Stichting Biont. Uh, <laughs> stichting oh, Zandvoort Biont of zo. zo stichting stichting, stichting Zandvoort Biont. Ik heb voor... nooit begrepen waarom ze de Engelse namen hebben ja. Aangenomen, maar goed in ieder geval het racefestival. Ja. Dat is natuurlijk een stuk makkelijker voor ons uh, om te begrijpen waar het over gaat. Want Rob uh, heeft dat, uh, nou ja, ik denk een uh, aantal maanden geleden overgenomen. Correct. En, uh, nou, je bent druk bezig geweest, want je hebt van de week het hele programma gepresenteerd, zeg maar. En ik kan me voorstellen dat je daar heel veel werk aan hebt gehad. Uh, Laten uh, we dus daarmee beginnen. Zeker. Nou, laat ik, laat ik uh, allereerst zeggen dat ik er ook ongelooflijk trots op ben. Ja. Uh, want het is uh, eigenlijk een verzameling van alle initiatieven die er uh, gewoon al waren. Ja. Aangevuld met uh, nou ja, bepaalde ideeën die er ook al leefden. Uh, die nu daadwerkelijk ook uitgevoerd gaan worden. Uh -huh. Het is super leuk om te zien. Dat heb ik uh, twee weken geleden uh, al bij uw collega's verteld. Het is ongelooflijk uh, gaaf om te zien hoeveel energie en enthousiasme er in het dorp is... En ik vind het dan ook tof dat het is niet het programma van Zandvoort Beyond alleen. Ja. Maar er zijn echt allerlei organisaties en, uh, uh, uh, en maatschappelijke instellingen bij betrokken. En ondernemers. Zeker ondernemers, ja. Dus trots. En uh, We hebben er hard aan moeten trekken. En ik vind het ook fijn om het nu dan te mogen uitleggen. Hè, want we zijn natuurlijk al een maand of drie druk ja, bezig met ja. de vergunningaanvraag. Die formele stap moet je eerst zetten. Ja, en dan kan je pas echt gaan uitvoeren. Ja. Dus uh, ja, ik uh, mijn handen jeuken om. Nee, dat starten. begrijp ja. ik, dat begrijp ik. Nou, Sofer gaat in ieder geval veranderen in een levendig dorp, waar de beleving rondom de Grand Prix overal voelbaar is. Dat is, dat is een beetje hè, de ronkende tekst. In de hey, ja, nou ja, dat is ook natuurlijk de opdracht. Hè. De opdracht ja. is enerzijds om te zorgen... dat er gewoon een maand lang van alles en nog wat gebeurt. Voor alle leeftijden en doelgroepen. Alle he? leeftijden en alle doelgroepen. Het is dat een is soort belangrijk. opmars naar, uh, ja. naar de, de, de drie dagen... of de drieënhalve ja, drie dag, vier dagen... climax rondom ja. ronde om de Dutch Grand Prix zelf. Ja. Uh, maar ik vind het vooral gaaf... dat, dat het is niet alleen die laatste vier dagen... Hè, dat moet wel het hoofd mm -hmm. Worden, maar er zitten echt nog een aantal opwarmevenementen aan. Ja. He, en dat is wat we wilden. We wilden echt die side events neerzetten. Ja. En dan hebben we uiteindelijk negen dagen festival. Dat is dat Zandvoort Race Festival. Ja. En uh, ja, zoals je al zegt, voor ieder wat wils. Ja, nou ja, goed. daar gaan we zo iets dieper uh, op in. Uh, maar eerst, uh, Zandvoort gaat in raceveren uh, kleuren, uh, kleuren, zeg maar. Hè? Ik bedoel, dat is elke, uh, elke keer de bedoeling ja. geweest... Dat nou ja, dat ja, dat alle is, ondernemers ook hun vlaggen en dingen. En, dat en, staat als een huis. En stickers. De uh... samenwerking met Zandvoort Marketing... Uh, wordt ook heel ongelooflijk goed beoordeeld... Door, door de inwoners, maar ook door de bezoekers. Ja. En eigenlijk al vanaf het moment dat je Zandvoort binnenkomt rijden... Uh, kom je in, in race terecht. Ja. Uh, met vlaggen op de rotondes. Met uh, aankledingspakketten voor de etalages. Vlaggenlijnen uh, in, de, in ja. de Haltestraat. En we gaan daar nu nog... Uh, de route voor de bezoekers die vanaf het circuit komen naar, de, naar het dorp. Daar hebben we ook een speciale route voor gemaakt die mooi is aangekleed. En wat ik heel erg gaaf vind uh, om te vermelden... is dat we op een aantal plekken, met name Haltestraat en Gasthuisplein... een aantal hele prachtige entreebogen gaan krijgen. leuk. Uh, ja. Waarin je ook echt het gevoel hebt... Hey, nu stap ik een uh, evenemententerrein op. Welkomstbogen hè, worden ze genoemd. Ja, welkomstbogen. Ja, ja. Hè, ja. En uh, nou, de city dressing, hè, zoals het uh... Een, een, een omvattend uh, term is dat dan. Uh, de citydressing, uh, die moet echt de uh, Stanford uh, ja, een beetje. een beetje, ja, een beetje opvrolijk, opvrolijk hè. He? Ja. Maar, voor, voor zover dat dat nodig is. Maar wat ik zeg, ja, het is gewoon gaaf om te zien. Die vlaggen doen wat. Het zijn opvallende kleuren: blauw, oranje. Ja. Dus uh, nee, ja, uh, super tof En dan beginnen nou, nou we eigenlijk meteen het... naar de Pride mee. Ja. Dus echt al vanaf 4 augustus tot, tot op het moment dat de oh, okay. auto van, ja. de, van de Dutch Grand Prix weg is. Want er viel me wel op dat niet alle ondernemers meededen met hun etalages en zo. Is dat... Ja, dat blijft, dat blijft altijd lastig. Kijk, ik realiseer me ook, ah, we kunnen het nooit iedereen naar hun zin maken. Nee, dat klopt. Toevallig heb ja, ik ja. gisteravond nog met een, met een twee ondernemers zitten praten... En deze ondernemster heeft een, een, een winkel met die ijs verkoopt. Uh -huh. ja, op een plek waar de bezoeker wat minder snel komt. Dat ja. is dan vervelend. Ja. Aan ja. de andere kant uh, uh, beaamde die ook. En dat uh -huh. weet ik bijvoorbeeld ook van andere ondernemers in de Haltestraat. Die misschien op die dagen zelf wat minder verkopen. Maar wel zeggen en zien wat de meerwaarde, <coughs> wat de meerwaarde is voor de langere termijn. Uh -huh. Zandvoort komt ermee op de kaart te staan. Uh, mensen komen terug om daar nog eens een keer op hun gemak te kijken. Uh -huh. En uh, dat is uiteindelijk ook het doel, wat, wat we met de stichting uh, beogen te bereiken. Ja, de kinderen worden niet vergeten, want er komt een uh, leuke kleurwedstrijd. En ik vond het wel grappig, er komt de strip van uh, onze voormalige plaatsgenoot Ton van Driel, hè, bekend van FC Knut, onder andere de stamgasten. Die heeft een speciale strip gemaakt. Nee, bordels... ja, een aantal uh, Precies, jaar zo. geleden zijn er wat beeldenissen afgekocht. Maar ik moet er eerlijk bij bekennen dat, uh, dat de onderhandeling met de Toon best even lastig lopen. Dus ik kan het oh. gezegd nog niet met zekerheid bevestigen. Okay. Huh. Het idee was daar, we dachten dat we eruit waren, maar goed, dat zijn kleine... Ja, details, uh, details. details. Ik kan hem nog even bellen hoor. <laughs> ja, zeker, dat heb ik ook uitgebreid <laughs> gedaan deze week. Nee, wat ik vooral leuk voor de kinderen dat begin met die kleurwedstrijd, dat doet het altijd goed. Er ja, zijn zeker. uiteraard toffe prijzen voor het, voor het te winnen uh -huh. maar die kinderen die komen ook weer uh, aan bod als het gaat om de kermis, uiteraard. uiteraard ja, uh, uh, voor die kermis uh, ja, hoor ik ook heel vaak zeggen: van ja, maar waarom is die kermis dan weg op het moment dat ja, dat, uh, dat was de vorig jaar, jaar zo komt. hè? Nou, dat ja. is dit jaar zo, en dat is ook bewust zo gekozen omdat de ervaring gewoon leert dat in die laatste dagen van de Dutch Grand Prix de hoeveelheid toeristen wat afnemen, omdat ja. dat natuurlijk een switch is naar de bezoekers van de Dutch Grand Prix. Dus we zien dat echt als een opwarmactiviteit. Zeker in de week dat de toeristen er nog wel zijn. Mm -hmm. En daarvoor, en dat is dan ook nieuw... en dat vind ik echt heel leuk om te vermelden... hebben we een activiteit die heet Zandvoort Start. Dat doen we met een stichting die actief is hier in Zandvoort. En die uh, uh, uh, toveren de haltestraat om in een soort kinderspeelparadijs... met een aantal inflatable's. <lacht> en het gave vind ik dat dit dan omarmd wordt... door alle horecaondernemers die okay. op dat moment ook echt een fris... Feest neerzetten. Ja. Dus ja. helaas, volwassen mensen, als u een drankje wilt doen, moet u dat even binnen doen. Want buiten op het terras is het frisfeest. Is het frisfeest? Heel <laughs> belangrijk, heel belangrijk. Maar betekent dat ook dat de Haltestraat nog extra wordt afgesloten? Je hebt de vier. Dagen van de Grand Prix zelf wordt het afgesloten ja, natuurlijk. Op, en, doorten, en, en vanaf jullie toch al afgesloten? Nee, nee, nee, nee vanaf... vanaf vijf uur inderdaad. Maar goed, ja. uh... Volgens mij hebben we een traditionele afsluiting... inderdaad vanaf, uh, vanaf vijf uur. Als de paaltjes het uiteindelijk een keer ja. doen. Ja, ja, dus ja, dus ja. Ik zat ze van de week testen trouwens. <lacht> uh, nee, tijdens de Dutch Grand Prix is de haltestraat uh, van woensdag tot en met zondag... van twaalf uur middags tot, uh, tot in de nacht... Uh. afgesloten voor al het verkeer... met uitzondering van ja. voetgangers. Dus ook het fietsverkeer kan er dan niet overheen. Daardoor ontstaat er een prachtige... Uh, evenemententerrein uh, die, die, die veilig is en waar iedereen dus ook gewoon lekker kan zitten kan, kan staan, kan borrelen kan, kan winkelen enzovoort en die activiteit waar ik net over had... Zandvoort start. Ja, dat is op een woensdagmiddag. Als die kinderen lekker willen laten spelen... lekker willen laten ravotten... dan is het wel fijn dat daar geen materiaal doorheen gaat. Ik kan me voorstellen dat de horeca-ondernemers er blij mee zijn... maar ik ken ook ondernemers in de haltestraat die er niet zo heel erg blij mee zijn. Ja, dat klopt. Dat blijft altijd een lastige discussie. Maar bijvoorbeeld gisteren was ik bij de verhuurder van de fietsen. Die had mij een mailtje gestuurd en gezegd... Rob, ik hoor wat verschillende verhalen. Kun je me eens even uitleggen hoe het is? Nou, dan ga ik meteen de volgende morgen een kop koffie doen. Ja. En toen heb ik met hem uitgelegd wat de bedoeling is. Toen zei hij, oh, ideaal. Mijn leveranciers kunnen gewoon ja. tot twaalf uur komen. Oh, okay. En al die, die fietsers ja. Ja. makkelijk even ja. de laatste honderd meter wandelen. Ja. Dus ook weer getackled. Ja, maar ik, nogmaals, maar, uh, ja, iedereen naar de zin maken. Nee, is, is er lastig natuurlijk. Uh, je kent de eigenaarissen van, dat was uniek. Zeg maar, dat, uh, dat was centrum aan het einde van de Halterstraat. Die zeggen van, ja, uh, mensen kunnen helemaal niet, ons niet meer bereiken en zo. Maar dat, dat, dat vind ik uiteraard vervelend om te horen. Ik ken dit specifieke geval niet. Hmm. Uh, uh, maar ik weet zeker. Uh, en dat is dan misschien ook wel goed om te vermelden. Dat, dat heb ik in het persbericht nog niet verteld. Maar op ma uh, ik doe het even uit. Maar volgens mij is maandagavond 7 juli. Is er een informatieavond oh, okay. voor bewoners en ondernemers. En dan gaan we dit soort dingen zeker bespreken. Ja, ja, ja, uh, maar ja. er is altijd de mogelijkheid om ons te bereiken. Die gegevens zijn overal bekend. En nou ja, wat ik zeg, van de week kreeg ik een mailtje van de fietsenmaker. En ja. dan uh, sta ik de volgende dag op de oh, stoep om prima. daar even uh, onder het genot van een kop koffie eruit ja. te geven. Ja, begrijp ik. Helemaal goed. En we gaan even naar het Badhuisplein. Je hebt het al over de kermers gehad. Uh, ik neem aan dat de Reusderad ook komt. Hè? Zeker. Die blijft ja. ook staan tot het einde ja, van de... Ja, die blijft de hele maand staan. Oh, dat Heel, goed. Goed. Heel net, goed. Net als de kaartbaan op het uh, Veenmaatplein. Leuk. ]plein. Oh, en ja. Dat zijn toch twee, uh, ja. twee highlights. Die je je hebt in... hem wel besteld, hè, neem ik aan. De ja, Reuselot, hè? Ja. ja. Een paar jaar geleden kwam hij niet om te vergeten waar. Ja, ja, dat zal het komen. komen. Ja, nee. Uh, nee, dat is ook lastig hoor. En uh, je blijft en blijft afhankelijk van een leverancier. Uh, uh, kijk, de reuze gehad is echt een investering. Hè? We, wij wij doen allemaal van uh, het is pluk and play, maar de hier moet echt met een kraan ja, dat, een aantal dagen uh, aan gehouden ja. worden. Ja. Ja. En uh, eigenlijk is vier weken te kort om dat een beetje fatsoenlijk rendabel te maken. Ja. Uh, maar goed, dat is dan ook weer de inspanning die nee. wij als stichting hebben gedaan. Uh, en, en ook uitgelegd aan die ondernemer dat het echt belangrijk is. En dat het natuurlijk een unieke plek is. Ja, ja natuurlijk. Bedoel, ja, het ja, is ja, prachtig. Uh, uitzicht grootste, over zee. De grootste ja. kustplaats van, uh, van Nederland. Ja. Op een prachtig uitzicht met veel toeristen. Zee, in dorp. Oh, je kan het hier ja. ook zien, hè, Als je goed uh, kijkt. Uh, ik weet ik niet. Ik denk net niet nee, dat je het op in ieder geval om, de, de tribune de flat is heen wel. kan ja. kijken. Maar je kan in ieder geval over het dorp heen ja, kijken. Je ja, kan richting water. het is een prachtig plaatje. Gaan we een stukje terug dan komen we op het. Uh, Venemaplein, hè, zeg maar. Uh, ja, de kortbaan. En, en, daar komt de kortbaan weer. Hè. Ja. Maar wel met een toevoeging, dat ook... Uh, ja, jij en ik er uh, Nou, ik niet, want uh, <laughs> nee, de vrouw dat niet kort. Maar jij en Ger ook, natuurlijk. Uh, ja, ja, tot is 60 uh, km per uur rijden, hè? Ja, ja. tot 60 uh, km <laughs> per uur. En ik uh, moet ook eerlijk bekennen, toen ik het persbericht de deur uit deed, uh, belde ik meteen de gemeente. Oh, maar die is toch wel echt. Is dat nog veilig? hè. ja, maar jongens, ik heb jullie toch verteld. Dat er een afstandsbediening op zit en dat we op afstand uh, die snelheid terug kunnen. Oh, zoeken. dat is wel goed. Ja. Wat wel belangrijk om te melden is: het zijn allemaal elektrische karts. Ja, dat is okay. wel, goed, ja, dat dus wel goed. Je hoort ze ook gewoon niet. Je, je ziet uh, nee. het rijden en uh, dat vind ik wel belangrijk, ja. hè, want uh, ook dat past gewoon in het duurzame ja. beleid. van Ja, ons ja. begrijpen. Maar 60 km per uur is een aardige aardig. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, en als, ja. als je ja. mensen krijgt die een, een slok op hebben. Ja, dat is, ja maar uh, daar hebben we een, een goede exploitant. Ja, die nee, die dat is waar. Ja, die houden het goed in de gaten natuurlijk in Nederland. Tochische. Wat wel ook leuk is, als we het toch over die kaartbaan hebben... is dat uh, de bewoners van Nieuw Unicum ja. op een speciale dag... Uh, daar allemaal naar, of een groot deel daar naartoe komt oh, okay. om, uh, om daar te mogen en Volgens mij was dat vorig jaar ook al. Ja, dat is een groot succes. Ja, en, uh, ja hartstikke ik leuk. Ik vind het ja. hartstikke tof dat, dat deze exploitant dat ook gewoon doet... Ja. En uh, ik was bij Nieuw Unicum en uh, nou, ik, uh, ik hoorde het enthousiasme al over van... Uh, ja, uh, was het alvast maar zover, want dan, <laughs> ja, ja, dan ja, kunnen we ja, weer ja, gerezen. Ja, ja. Dus, ja, hartstikke ja, leuk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Nou, laten we naar een van de hoogtepunten gaan. Dat moet de seepkist er eens worden. <laughs> Toch ja. niet? Ja, bedoel, ja uh, hebben we hebben er natuurlijk twee weken geleden al uitgebreid over gesproken. Ja, inderdaad. En, uh, ja. Hij stond al in, uh, in de visie in 2019 van Zandvoort Marketing. Uh, op alle brainstormavonden die we hebben gehad, maar ook die ideeën die ik aangedragen kreeg... Uh, komt die zeepkist er eens naar voren? Uh, ik ben verheugd om te melden dat we uh, al 20 aanmeldingen Meen hebben. Ja. Oké, okay. ja, is goed. Ik heb niet naar gelogen. Um, het is altijd spannend, hè, want je kunt je aanmelden, maar je moet ook daarna nog die kist gaan bouwen. Dus we houden ook ja. met rekening dat er nog mensen afvallen. Maar, er, is maar 25, uh, uh, er zijn maar 25 kisten die mee kunnen doen. Dus ja, dus echt die oh, kunnen er niet aan, zo veel mee doen. Aan, aan de ja. mensen die twijfelen, uh, geef je op. Ja. Uh, want anders is het uh, helaas voor dit jaar ja. al uh, voorbij. Maar gaan ze dan één keer naar beneden? Nee. Of? We doen twee ja. hits. Uh, twee hits. Uh, uh, okay. mag je één keer een soort van oefenen en uh, de baan aanvoelen en je, en je, je, je band op temperatuur ja. brengen. En daarna ga je voor het echie. En uh, ja, dan moet je de tijd neerzetten ja. natuurlijk. Ja. En we zijn Schrijf. aan het kijken of we uh, via uh, Haarlem 105 het live kunnen uitzenden. Leuk voor tv. En dat zou ik ook graag voor uh, ZFM willen doen. Ja, natuurlijk. Dus daar, uh, daar zijn we mee bezig. Hartstie, nou, dat is ja, in ieder geval ja. op woensdag 13 augustus, hè? Ja. Nee, de, de, de zinkrustrace is op uh, zaterdag 23 augustus. Oh, oké. Okay. Ja, op zaterdag. Oh, nee, dat is, uh, dat, die, die springkusten zijn de er op augustus. Ja, inderdaad. Woensdag, ja, ja, ja, ja. Dat is de woensdagmiddag en deze zaterdag. Ja. En dat is dan ook meteen de opening van het Zandvoort uh, Racefestival. Ja. Uh, ik heb van de week de burgemeester uitgedaagd... om dan met de zeepkist naar beneden te gaan als opening. Daar ging hij nog <laughs> even over nadenken. Maar hij liet mij wel, en dat is echt geweldig... en ik mag hem gebruiken, heeft hij beloofd. Uh, hij liet mij wel een ongelooflijk leuke jeugdfoto van hem zien... als klein mannetje waarin hij in een zeepkist... Oh, ja? Wat dus was uh, ook dat was weer de bevestiging dat ja. het echt een heel leuk, uh, ja. leuk initiatief is. Nou ja, veel zoveel kunnen ze nog herinneren, die races vroeger... En die waren best ja, uh, heel op, populair. Op de straat met een groene berg die daar uh, behoorlijk veel... Zeker, vel, zeker. Uh, Patrick was ook heel enthousiast vorige week uh -huh. op uh, buurtfeest in Zandvoort. Oh, leuk, twee Die ja. daar twee, twee, ja. twee uh, zetjes ja. te staan. Ja. En uh, nou, dit, dit soort uh, enthousiasme helpt mee om, tuurlijk, uh, om die aanmeldingen te krijgen. Ja. Dus uh, ja, de laatste vijf aanmeldingen die, uh, die staan nog open. Oké, okay. en, uh, en dan moeten ze wel snel zijn. Ja. Maar, uh. ja. nou, gaat het op tijd? Ja, het gaat op tijd, maar laten we niet vergeten. Het is uiteindelijk gewoon een ludieke activiteit. Ja, ja. En wie zit er in de jury? Uh, uh, dat kan ik nog even niet zeggen. Jij, jij, het, je, uh, weet je weet het, het nog niet. Af, ik, af, ik heb op, nog ik niks gehoord. Uh, uh, <laughs> het nog aantrekkelijk te houden en uh, mezelf weer uit te nodigen... voor nog een keer uh, in deze uitzending. Uh, nee, ja, ik, ik, ik wil een driekoppige jury... Uh, waarbij ik in ieder geval uh, uh, uh, hen laat beoordelen... wie de, de, de mooiste uh, en de meest originele zeepkust heeft... Er zijn uiteraard prijzen voor de snelste. Uh, maar laten we niet vergeten... Uh, uh, de Olympische gedachte bij deze. Uh, meedoen is echt belangrijk. Maar, om te ja, winnen. Ik. Uh, maar er, staat, er staat wel een beker. Uh, denk zeker, ik, hoor, hè? zeker. En een uh, uh, <laughs> champagne. Uh, ja, Misschien zijn er ook nog wel hele mooie prijzen... daarvoor te winnen. En wat ook wel leuk is om te melden... dat ik met, uh, met Barry van uh, Nobeltree... een leuke afspraak heb gemaakt. Dat we ervoor zorgen dat... Uh, daar ook een DJ is uh, die middag. En okay. uh, dat als die zeepkisten allemaal weer veilig naar beneden zijn. dat we daar gewoon een gezellig terras maken. waar ook iedereen weer van profiteert in het, mm. in het dorp. En, en nogmaals, dat blijf ik maar benadrukken. We doen wat op het gasthuisplein. We doen wat op het badhuisplein. We doen wat in die Oranjestraat. Uh, uh, we doen wat in die Haltestraat. En zo profiteert. We doen wat in Zandvoort Noord. Ja, daar waren zo... we het ook zo nog even En zo profiteert daar iedereen van, ja. uh, van mee. En zijn we ook overal zichtbaar. Nou, 23 augustus wordt dan met die scheepkistenrace uh, een geweldige dag, als het goed is. Hè? Ja. We hopen op mooi weer in ieder geval. Maar ja, ja, nou, jij wel. noemde net Stamford Noordhal, daar gaat, uh, gaat ook het een en ander gebeuren. Hè? Ja. En wat, wat ik het leukste eigenlijk vond, is dat de Jan Lommers op. Uh, de, De ja, boeresen, en, en, en eigenlijk had ik beloofd dat ik dat niet al te groot zou vertellen. Oh, uh, maar maar dat gaan we hier uh, wel uh, even ook, doen. Het is ook <laughs> geen geheim. Nee, wat ik leuk vind. Ik, ik, ik ben uh, uh, in contact gekomen met Pluspunt. Hè. Daar was ja. vorig jaar al een groot ja. scherm voor uh, een bepaald aantal mensen. Uh, en toen hebben we gekeken: wat kunnen we nog meer in die week? En uh, nou, toen hoorde ik dat daarop. Uit mijn hoofd, op maandag en op donderdag altijd de mogelijkheid is om tegen een, uh, een, een geringe uh, bijdrage te eten. Mm -hmm. He, dat is ook een, een, een gezellig samen zijn. En toen heb ik gezegd, zal ik dan aan Jan vragen of hij tijdens het toetje wat komt vertellen over die Grand Prix ja. en, en zijn voorspellingen doet. Uh, nou, het leuke vind ik dan uh, dat ik dan Jan kan uh, bellen en die dan gewoon hm. in zijn hand meteen zegt: uh, uh, top, uh, stuur mij die uitnodiging, staat op mijn agenda. Ja. Hij zei zelfs in zijn enthousiasme: ja, dan kom ik de andere week op maandag terug en dan kijken we nog even terug. Ik zei: nou, Jan, ik, zeg, ik denk dat we jou op maandag <laughs> kunnen afgeven. Laten we het bij die ene mama houden. Dus dat ja. is een leuke activiteit. Ja. Uh, maar ook dat straatversier heb ik van de week afspraken over gemaakt met Paulien. Paulien Willemsen. Die die mooie tuk-tuk ja. heeft gekregen. Ja. Uh, we weten allemaal dat er heel veel fietsers naar Zandvoort komen. Mm -hmm. komen Via dat tunneltje dan. Uh, uh, Zandvoort Noord binnenrijden. Zandvoort Noord binnenrijden. En we willen dat nog eens extra aankleden. Okay. En dat is een, een leuk gezellig samen zijn. Wij zorgen voor de slingers. We zorgen voor een kopje soep. Uh, uh, en uh, uiteraard zorgen we na afloop dat het ja. allemaal weer weg is. Maar dat is het warme welkom vanuit Zandvoort Noord. Helemaal top. Ja, super tof. Ja. Ja. Nou, er, er, er komt ook schermen, schermen, in ieder geval een scherm hè, waarop de race te zien is. En, en de, toch of niet? Ja, ja, zeker. Het Zandvoort -Noord? In Zandvoort Noord, dat doen we dan echt laagdrempelig... Uh, voor mensen die niet op zoek zijn naar de drukte... Mm -hmm. maar gewoon misschien wel uh, ook wat, wat moeite hebben... om helemaal naar het Gasthuisplein te komen... Uh, op dezelfde schaal als de vorige keer. Uh, daar is het gewoon ook uh, uh, uh, ja, ja, een hapje en een drankje vanuit pluspunt. Maar daar is niet het uitgebreide feest. Nee, het is ik. gewoon ja, rustig ja, ja, ja. Uh, voor, uh, voor de mensen daar. Uh, of de andere mensen uit Zandvoort die zeggen... Joh, die drukt in, uh, mm. in, in, in het in centrum. In de Ik voor mij niet zo, ja. Kijk, ja. en wil je echt drie dagen lang uh, live uh, uh, uh, de races op het, op het scherm... Hè, de kwalificatie, de trainingen kijken... Ja, dan moet je naar het wapen van Zandvoort komen. Ja, daar staat ook een scherm in. Ja, super tof. We benen, we dat is eigenlijk de eerste keer he, dat het daar uh, staat. Ja, ik weet dat Brigitte het vorig jaar wel gedaan heeft... maar een beetje low profile, zoals ze uh -huh. dat dan zeggen. Uh, ik vind het super tof om, uh, om te vertellen... dat ik met de collega's, mijn oud-collega's van de Dutch Grand Prix... Uh -huh. uh, eigenlijk in het begin al de afspraak heb gemaakt... van joh, kunnen we daar niet samen in optrekken? Nou, wat blijkt in het contract van de Dutch Grand Prix met uh, de Formula 1 management... is de mogelijkheid om uh, in de, de host city, hè, dus in dit geval Zandvoort... een, uh, een publicatie te doen op één, uh, op één plein. Dus uh, dat hebben we geregeld. Dat betekent ook dat daar geen kosten aan verbonden zijn. Mm -hmm. Dus dat is een heel groot dank ja, dat, wel richting de uh, organisatie lekker, ja. van de ja. Dutch Grand Prix... Ja. Um, uh, en daar gaan we dus die, uh, al die, uh, die, die nou, de kwalificatie, de trainingen ja, in de race ja. uitzenden. Daar bouwen we een heel programma omheen. Het avondprogramma dat was, uh, uh, was al besteld door, door Brigitte van, uh, van het Wapen van Zandvoort. En vanuit Zandvoort Beyond pakken we dat nog verder uh, uh, op... door in de middag met een presentator, met een DJ, met uh. publiekspelletjes... echt daar een gaaf, gaaf verhaal van te maken... En uh, ja, voor de mensen die wel eens op het circuit zijn geweest... Uh, je hebt die verschillende podia langs, uh, langs de track yeah. staan. Nou, Zo'n podia, dat hebben we nu daar staan. Dus nou, was goed. voor de mensen die geen kaartje uh, kunnen kopen, ja. uh, wilden kopen... Maar wel de, de, de sieden ja, uh, ja, ja, willen, ja. willen proeven. Kom alsjeblieft naar Zandvoort. Uh, gebruik uiteraard de fiets de trein. Maar dat, dat ja, je komt er met de auto in. niet in. Dus. Je <laughs> komt er met de auto sowieso niet in. Dan kan je de hele dag bij ons blijven. Kan je lekker in het dorp eten. Ja. En dan kan je s'avonds uh, uh, uh, uh, het feest daar afsluiten ja, van dag, de dag Ja, zeker. Leuk hoor. Wat ook leuk is, dat vond ik tenminste. Vond ik het Ziggo Race Café. Ja. Dat zat uh, normaal gesproken op het strand zelf. Hè? En dat komt nu in een tent op het Badhuisplein? Ja, Klopt dat? Ik, ik vond het uh, eerlijk gezegd weggestopt. Ja, wat toen een beetje weggestopt. Uh, ja, Je uh, zag het wel vanuit de repen. Uh, ja, de mensen feest. die het wisten zijn er wel naartoe gegaan. Ja. Maar ik, ik vroeg eigenlijk meteen aan de producent van, uh, van Sport uh, Race Café... van Job, waarom zitten jullie daar eigenlijk? Nou, ja. dan, dat is ooit begonnen vanwege uh, corona. Ja, en, en dan ja, in Bloemendaal. Ja, ja. Uh, dat lukte niet. Toen is ze in, in uh, Zandvoort terecht gekomen. Mm -hmm. En toen was ze eigenlijk alleen maar plek bij de strandtenten. Maar nu heb ik gezegd, ja, de kermis is weg. We hebben ja. een prachtig plein liggen. Uh, ja. Ik zou het leuk vinden als jullie naar boven komen. Goed nou, ja, Dat was eigenlijk heel snel geregeld. Ja. Je moet dan nog heel even kijken of dat kan en mag en haalbaar is. Uh, uh, nou, dat is gelukt. Ja. Het graven aan het verhaal vind ik, dat wordt een doorzichtige tent. Ja. Dus je kan echt de studio van buiten af zien. Uh, van de week nog uh, bewust nog even met de producenten daarover gebeld van, joh, hij ging toch open als het goed weer is. Dat uh -huh. heeft ze mij bevestigd. En ze heeft ook bevestigd... als het wat minder goed weer is... en we moeten het dicht houden... dan zijn er boksen aan de buitenkant van de tent... waardoor je... Okay, ook uh, een bij worden. kan Ik zou maar zeggen bijhouden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. super gaaf. En ja. laten we wel zijn... als je dat plaatje straks ziet... Met dan, getent, de getent tent achter de statue, zeg ik de hele tijd. De, de, hoe heet het, het? Het beeld wat er staat. Uh -huh. uh, ja, dan heb je volgens mij het allermooiste plaatje wat je maar van ja. Antwerpen kan ja. bedenken. Ja, hartstikke leuk, natuurlijk. Ja. Ja. Oh ja, nou, gaan we uh, wat we velen ook het hoogtepunt vinden, denk ik. Is, uh, zijn de festiviteiten in de Halterstraat op uh, donderdag, uh, ja, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zondag, hè? Ja, ik heb dat uh, jarenlang uh, mogen volgen vanuit mijn raam. Ja. Uh, het waren uh, heftige bijeenkomsten, kan ik, kan ik zeggen. Uh, waarin het erg druk was. En daar is in de gemeenteraad natuurlijk ook vorig jaar uh, in de, in de, in de nababbel wel over gesproken. Dat het een beetje te druk was he, in de Halterstraat. Ja, ik, ik bestrijd dat een beetje. Eh, dat nou. heb ik van het begin af aan gezegd tegen zowel de gemeente als de ondernemers. Ik denk namelijk niet dat het te druk was. Ik denk alleen dat het verkeerd ingericht was. Ja. Dus we hebben echt een verschil gemaakt met opzichte van vorig jaar door als eerste... Nou, dan zijn ze weer die entreepoorten daar neer te zetten. Ja. Alle zijstraten worden ook echt afgesloten, ja? fysiek afgesloten. Dus nou, dat zijn er een nog nooduitgang. Op. Ja, correct. Maar dat vinden we belangrijk. Daardoor ontstaat er een, een, een, een gecontroleerd open festivalterrein. Met duidelijke uh, uh, antrekenlaten. Uh, er is één centrale dj um, um, die midden op, het, uh, op, het, uh, op, op de straat staat. Waardoor er veel meer in de lengterichting gewerkt wordt. Waardoor ja. er veel beter gebruik gemaakt wordt van de ruimte. Overigens is dat niet de enige optreden. We hebben uh, de traditionele podium bij Laurel en Hardy staan. Mm -hmm. uh, met dank aan onder andere Ron. Uh, ja, rond doet daar weer ook zijn, zijn, zijn ding. En daardoor ontstaan er twee soorten mini-terreinen. En zal er veel betere verdeling zijn. Plus natuurlijk de activiteiten die we net noemden Uiteraard, op het Gasversplein. Ja, ja. En voor de mensen die zeggen: joh, al die muziek drukte, lekker, lekker laten. Hey, dan hebben we nog een ja. prachtig terrassengebied uh, ja. op het, uh, op het uh, kerkplein. Ja, wow. ik kan nog wel mijn hond uitlaten. Zeker. Want ik woon ook op de uh, Halterstof. Ja, dan... ja, dat is wel een mooie vraag. Ik geef van iemand te vragen, wat nou als er een, uh, bezoeker, of, uh, sorry, als er een bewoner is met een hond? Want volgens de huisregels mag ja. je honden meenemen, maar dat zijn van die pracht dingen die we ter plekke uh, oplossen. Nee, omdat al die zijstraten... ...want ik, ik loop hey, op... Dan moet je de inderdaad Willemst... wel even omlopen. Ja, ja, dat is ja, wel uh, ja, ja. De, de voorwaarde. Maar goed, als dat alles... Ja, dat is verder geen probleem. Nee, je ziet eruit als iemand die dat uh, <laughs> ook goed kan. Dus nou, uh, je hebt zo'n klein hondje, dat valt ook niet op. <laughs> ja, ook dat valt niet op. Ja. Hey, maar, uh, wat ook een thema was, vorig jaar natuurlijk... Uh, ...was het uh, alcohol schenken onder uh, 18... Hoe, is dat nu, hoe wordt dat tegengegaan? Krijgt iedereen een bandje? die daar het... Nou, niet iedereen. Van mensen waarvan we duidelijk zien dat die boven de 25 zijn... die hoeven daar niet aan mee te doen. Maar word je, ben je inderdaad de leeftijdscategorie 18 tot 25... en word je ook op die leeftijd ingeschat... dan zal je bij de ingang het verzoek krijgen om naast de entreepoort... Even een bandje te halen, dat betekent dat je je idee bij je moet hebben. Ja, dat je moet, moet je idee op. dan wel bij je ja, hebben. Natuurlijk, ja. dat moet sowieso. Zonder ja. idee komt er nee, dus zeker klopt, niet dat op. Klopt. Ja, ja, uh, ja. En met een idee kan je dan je, je bandje krijgen als je 18 plus bent. Uh, en ik zeg altijd maar, sta je nou voor dat je gevraagd wordt en je bent 25... dat je uh, je idee moet laten zien, hoe mooi compliment kan je hebben... dat iemand je nog jonger dan 18 <laughs> inschat. Uh, maar, uh, maar betekent dat nou ook dat uh, kinderen van 15 tot 18 niet op het terrein kunnen komen. Ja, maar wel. Maar, wel. Die, kunnen geen maar halk die hebben geen bandje en dan kunnen ze geen alcohol bestellen. Correct. Maar ja, als er een, een vriend van hun uh, ergens staat en. Uh... Maar daar hebben we natuurlijk een stuk toezicht voor. Ja. Uh, en ik uh, hoop dat elke of, uh, elke volwassene begrijpt dat je officieel in een ja. vergeding bent. Ja, inderdaad. Ja. Uh, maar goed, weet je, uh, als je heel creatief bent, lukt dat altijd. Maar ik, ik durf wel te zeggen dat we aan de voorkant er alles aan hebben gedaan. Um, eh, en laten we wel zijn eh, je, je moet kinderen gewoon niet in aanraking laten we... nee, Met... nee, dat, nee, dat Dat, dat is ik heel mee een, uh, was natuurlijk een, een groot punt eigenlijk, ja zeker, hè? dus dat hebben we ook gepakt ja. we hebben nog een minuut Hans ja, nog een zelfs, minuutje, nou ja, nog goed, een minuutje. Nog een, op donderdagavond konden er een groot artiest zag ik ja, de, de, de, eens en... Wie is dat? Ja, ja, dat, dat? Ik wist dat je dat ging vragen. Dus, Bruce uh, Springsteen heb ik gehoord. Maar, ja, nee, ja. Nee, nee. geef wel elke avond op. Uh, ik ja. denk niet dat onze budgetten dat redden. Nee, dat ik nee. nog even voor, uh, okay. uh, voor me. Uh, ja. uh, maar jullie kunnen ervan op aangaan... dat dat een, een, een, een, een, een mooie naam wordt. Het wordt een mooi feest. Ja. Maar ik denk aan. dat jij nog wel een keer hier komt... voordat het allemaal gebeurt. Ja, nou, laten uh, we het zo zeggen dat die donderdagavond... Uh, de opstap is naar drie uh, prachtige dagen. Ja, in, ja. Uh, in Leuk. Nou, het volledige programma is te zien op Standvoort. Uh, uh Racefestival.nl, hè? De, de ja, website. maar je moet wel bekennen dat we die nog aan het bijwerken zijn. Maar we hebben nog. Nou, we hebben nog even, dus uh, geen probleem. Mag ik jou hartelijk danken uh, voor jouw uh, bijdrage hier. En een hele. En nog heel veel succes met uh, de verdere invulling. En, uh, en een mooi wikker. mooi weekend. Puntjes op de i. Zeker voor jullie ook. Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, we gaan uh, bijna afscheid nemen. Hebben we nog heel even. Dat ik Acht nog... seconden. Acht seconden. Nou, we gaan naar het tennis straks. Dat begint over twee minuten op de Glee. Eerdedivisie Tennis. Prachtig om te zien. Dit is ZFM Ja.